In De Technologie van psurchnet.com. In dicht. In dicht. De Technologie Podcast van psurchnet.com. Hallo en hartelijk welkom bij Intecht nummer 30. Vandaag zullen we het hebben over Twitter. En om mij hierbij bij te staan hebben we Michael Mampay. Hallo. Jeroen Avons. Hallo. Olaf Muljawan. Hallo. Johan Pauwels. Welkom. En een speciale gast, en dat is Bruno Peters. Hallo Bruno. Hallo. En Vertel eens eerst wat meer over jezelf: wie ben je, van waar kom je en wat doe je. Uh, ik ben Bruno Peters, ik woon in de buurt van Leuven. Uh, ik werk overdag bij een groot bedrijf in Brussel als projectmanager. En s'avonds hou ik me wat bezig met mijn blog bvlg.be, waar een van mijn specialiteiten uh, het maken van allerlei lijstjes is en het in kaart brengen van trends en fenomenen, zoals Twitter bijvoorbeeld. Inderdaad. En daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, natuurlijk, eerst voor de luisteraar een beetje zeggen: wat is nu eigenlijk Twitter? Michael, kan jij een kort samenvatten wat dat misschien kan betekenen, Twitter? Uh, Twitter is een, een uh, service op het internet um, die zich uh, in de sfeer van het bloggen, of eerder het, het microblogging, of het, uh, in de social networks bevindt, waarmee dat, uh, gebruikers uh, updates kunnen sturen van wat ze aan het doen zijn. En ze kunnen dat sturen naar, naar hun vrienden of, of naar heel de wereld, als ze dat willen. En dat in uh, kleine tekstberichtjes, die uh, maximaal, ik denk, uh, 140 karakters kunnen zijn. Ja. En ze kunnen dat via allerlei kanalen doen, via een website, via sms, via instant messaging, via een applicatie. Ja. En al hun vrienden kunnen dan die berichten ook ontvangen via sms, uh, rss, uh, enzovoort, via de website. Dus dat, dat is een beetje het idee. Dat is een beetje het idee, en het is vooral dat, dat, te dat technisch aspect natuurlijk... Dat, het, ...dat je het op elke manier kan ontvangen dat je wilt... ...dat het waarschijnlijk ook zo aantrekkelijk maakt... Uh, ...voor de grote meerderheid aan mensen. Goed. Um, natuurlijk is Twitter een beetje een fenomeen geworden. Het, was al, het is natuurlijk begonnen in Amerika, zoals vele zaken. Maar het is ondertussen ook overgewaaid naar uh, België, naar Europa... En uh, dat is hier een beetje toch serieus aan het uh, stijgen. Uh, Bruno, kan je eens een beetje vertellen over uh, wanneer dat het ongeveer begonnen is hier? En uh, hoe, hoe dat we het een beetje kunnen zien, die evolutie? Het leuke van de zaak van Twitter is dat het een gecentraliseerd systeem is. Wat maakt dat alle informatie in één systeem beschikbaar is. Dus je kunt eigenlijk relatief makkelijk een zicht krijgen van wie er op het systeem zit... Uh, via uh, Twitter zelf, via de RSS-fiets, of via zelfs gewone search engines. Mm -hmm. um, wat ik gevonden heb, is dat de eerste Twitteraars die in België begonnen zijn eind september 2006, en dat waren echt de eerste gasten die ermee bezig waren. En, en wat, hard... voor, wat voor soort mensen waren dat? Waren dat eerder uh, al bloggers die daarmee mee begonnen waren? Ik denk dat de echte hardcore bloggers er pas later mee ingestapt later zijn. Mee inkompen, ja. ja. Dus er waren een aantal personen die... Uh, uh, toevallig via Amerikaanse connecties waarschijnlijk mm -hmm. uh, op het ding terecht gekomen zijn. Rond half november vorig jaar is er dan ineens een boom geweest van een aantal bloggers die de boel ontdekt hebben. Um, Veerle Pieters was daarbij. Um, Jesse Wijnens van iMerge. Um, en dan Michel Velsteek natuurlijk. En in zijn zog zijn dan heel veel mensen die dan uh, gevolgd zijn. Mm -hmm. um, het aantal gebruikers is dan zachtjes aan gestegen. En wat ik nu zie, is dat van begin maart er eigenlijk een, een vrij sterke stijging is. Dus nu komen er dagelijks vijf tot tien Belgen bij, eigenlijk. Mm -hmm. En dan merken we die... ook wel dat Twitter uh, het moeilijk heeft gehad al de afgelopen dagen met uh, het aantal volk dat erop zit. Ja, het, het, het lijkt toe te, toe, te, toe, te, toe te nemen steeds meer en meer. Is het trend exponentieel, eigenlijk? Um, ik zal binnenkort nog een, een grafiekje op mijn blog zetten. Maar de trend is eigenlijk ja, lineair. Vanaf, vanaf uh, begin november gaat het omhoog met 5, 5 à 10 uh, gebruikers per dag uh, die erbij komen eigenlijk. En, en die, die nieuwe gebruikers zijn dat, uh, wat voor soort mensen zijn dat zijn die nieuwe gebruikers ook vooral, vooral bloggers die dat nu extra toevoegen? Of zitten daar ook gewoon veelal gewone mensen bij die ervoor niet blogden? Of, of... Um, wat ik nu pas gemerkt heb, is een aantal media uh, die dus de weg ontdekt hebben. Bijvoorbeeld, De, de, tijd, de, mm -hmm. de, de tijd heeft onlangs een uh, paar dagen berichten geplaatst, maar die zijn allemaal verwijderd. Ik heb gezien dat gisteren de, het VRT-nieuws uh, ook berichten gezet heeft. Dus twitter.com slash VRT-nieuws. Mm -hmm. En het tijdschrift Mo, bijlage uh, bij, bij Knack, uh, zit daar ook op. Dus ik denk dat het een nieuwe trend gaat worden... Net zoals in het buitenland, dat de Belgische media misschien erop ook gaan springen om headlines te verspreiden. Inderdaad, want voor hen is het mooi, want zij, uh, zij kunnen gewoon rechtstreeks de, de service aanspreken. En uh, de distributie is dus inderdaad uh, uh, verspreid in de zin van de, de, de, de potentiële klanten of de potentiële ontvangers. Lezers die kunnen dat ontvangen hoe dat ze willen, dus per sms-instant. Uh, in, en niet te vergeten dat dat gratis is, die SMS'en. Dat is een zeer grote troef. Uh, uh, dus je kan gratis uh, de laatste VRT-nieuwsberichten ontvangen. Ik denk dat zoiets veel potentieel heeft uh, en dat zij dat ook wel inzien. Want zelf moeten zij helemaal niet voor de, de technische kant zorgen. Uh, want zij gebruiken gewoon dit systeem en, en, en, en hebben toch alle voordelen zonder eigenlijk de nadelen van alle kosten. Uh, de baten zonder de kosten eigenlijk. Inderdaad, ik denk dat dat een mooie toepassing is van uh, uh, dat systeem. De vraag natuurlijk is van hoe lang dat, uh, dat allemaal gaat blijven duren, want er worden inderdaad kosten gemaakt. Dus er gaat iemand die sms'jes moeten betalen en mm -hmm. op Tonic is de site gelukkig reclamevrij? N niet volledig reclamevrij. Uh, als je naar iemand zijn publieke pagina gaat, dan zijn er wel Google Ads te zien. Dus dat is wel waar. Maar als je zelf in je eigen ingelogde omgeving zit, dan, dan krijg je geen Google Ads. meen ik mij te herinneren. Of vergis uh, ik mij erbij. Ik denk op de home, als je effectief naar één enkel bericht krijgt... Ja, dan krijg je het. Maar niet overdadig, het is zeker vrij beperkt. Inderdaad, het is uh, zeker vrij beperkt. Het is niet opvallend. Dus inderdaad, de vraag is, uh, kunnen, ze daarmee de, de, de, de, kunnen ze met die Google Ads uh, genoeg uh, kosten... Uh, uh, dekken, dat weet ik niet. Maar misschien zit voor hen de toekomst wel eerder in, in misschien zekere partnerships, bijvoorbeeld met, uh, met, met, met, met, met services zoals BBC News en, en CNN ofzo, in die zin dat, dat, ze meer, dat die meer uh, echt uh, gefeatured channels hebben, die echt uh, uh, ook mooie CNN logo en die is meer, dat die er wat specialer zijn en dat op die manier hun content gefeatured is en dat je daar makkelijker op Twitter kan subscriben. En dat die zaken ook makkelijker te vinden zijn. En dat ze met die deals misschien toch een beetje uh, geld kunnen verdienen. Misschien. Dat is maar een idee. <lacht> Inderdaad. <laughs> ik ben niet uh, van Twitter. Um, um, goed. Um, om zo het Twitter-universum uh, wat te be bestuderen, zijn er verschillende tools. Ik weet niet in hoeverre dat jij er, uh, uh, Bruno, er al van gebruik hebt gemaakt. Maar ik denk: Twitter hol ik zeker. Um, wat is dat Twitterholk? Kan je daar wat over vertellen? Uh, Twitterholk is een, een, een gratis dienst, uh, onafhankelijk van Twitter zelf. En die initiatiefnemers die gaan, die gaan gewoon op de public timeline. Dus de public timeline is gewoon de publieke feed van alle publieke uh, berichten. Die gaan gewoon gaan kijken wie zijn de top 100, uh, wie heeft de, uh, de 100 personen die de meeste berichten geplaatst hebben de mensen met de meeste vrienden, de meeste followers, uh, de meeste favorites. En zo kun je inderdaad zien van dat in de meeste berichten de BBC 1 staat, uh, op uh, Google News staat er ook in, uh, Fox News. dus Daar zie je dus dat de nieuws sites het meeste content genereren op het ogenblik. Het um, meeste aantal vriendjes uh, Robert Scoble, ook gekend als Cobbleizer, staat ja. op de tweede plaats. dat is een bekende Amerikaanse blogger die ook voor Microsoft heeft gewerkt. Ja. En momenteel dus, werkt voor een podcast-startup, een videopodcast-startup video podcast zelf. Ja. Dus um, wat je daar merkt in die top 100 van de twitter holletjes is van waar zitten de grote namen. Buiten Veerle Pieters, die in het webdesign-wereldje internationaal zeer gekend is, komt daar geen enkele België voor. Uh, een ander leuk tool om te gaan kijken wie hier actief is op het systeem, is Twitter Map of Twitter Vision. Twitter Vision, ja. En dat is, dat is een mooie een Google Map, uh, een Google Map uh, API uh, meshup eigenlijk, die, die mooi op een Google Map uh, weergeeft uh, waar, uh, waar, waar de Twitters zich ter wereld bevinden. Twitter Vision geeft eigenlijk aan overal waar nieuwe berichten opduiken. Dus je ziet dus je scherm constant bewegen. Op twittermap.com um, kan je dus een locatie ingeven, en dan krijg je alle Twitteraars in een bepaalde zone. Mm -hmm. En zo, zo ontdek je hoeveel Belgen er aanwezig zijn, of de Belgen die zeker hun geografische gegevens verstrekt hebben. Ja, dat is, dat is wel nodig. Ik denk dat je wel een speciale Twitter-post moet doen waarin je je geografische locatie doorgeeft om, om op die map te komen. Hè. We hebben dat daar net even getest met Michel. Michel is mm -hmm. dus nu op die map te vinden als je op Antwerpen zoekt, bijvoorbeeld, of op België in zijn globaliteit, daar kun je dan de, de Belgische Twitters inderdaad terugvinden. Maar ik denk dat er ook wel probleempjes zijn, want bijvoorbeeld op het ogenblik staat er op tw Twittermap een bericht bovenalst van de New York Times, dus ik denk dat daar nog een klein foutje zit. Mm -hmm, ja, mm. <laughs> inderdaad. Uh, verder zijn nog een leuke toetjes. ik weet niet of, of je daar iets van weet, er is ook uh, twitterbus.com uh, die eigenlijk een beetje bijhoudt uh, welke URL's er het meest in Twitter-berichten uh, uh, worden gebruikt. Nu, het is een klein beetje een probleem uh, van die site: is het feit dat Twitter uh, automatisch de URL's die verschijnen uh, verkort op basis van TinyURL, dat is een service om URL's korter te maken, zodanig dat die in die 140 karakters uh, passen. Waardoor dat dus eigenlijk vele URL's eigenlijk niet worden uh, geregistreerd, maar enkel als tiny URL worden geregistreerd. En tiny URL staat dan hoog, hoog, hoog, hoog in de top van Twitterbus, dus met twee zetten.com. Uh, uh, maar uh, kleine genoeg URL's vinden we wel terug. Uh, Um, Gmail scoort daar ook hoog. we zien daar vooral de links die erin in, uh, in komen, ook veel Twitter related, maar bijvoorbeeld ook een aantal YouTube filmpjes. Dus ook wel interessant, maar um, zolang dat ze dat probleem van die tiny URL niet oplossen, in de zin dat je dus niet kan weten uh, naar echt welke echte URL er gelinkt wordt, is dit, is dit maar minder bruikbaar. Maar toch ook, ook een beetje leuk voor een soort van uh, uh, overzicht van wat populair is. En dan weet ik, is er ook nog iets uh, dat Twitter search noemt. En dat is, uh, kan dan weer gebruikt worden om, om een soort van global search engine over alle Twitter berichten te doen. Dat ziet er niet uit. Mm, de Twitter search. Uh, dat, is ook, ah, dat is ook van die mensen van Twitter map, denk ik. Ja. Ja. Dan, heb je ook, dan heb je ook nog geotwitter.org. Ja. En dat doet ongeveer hetzelfde als die uh, Twitter map, Twitter vision. Mm -hmm. Maar dat is ook gebaseerd op Google Maps, maar er staan ook nogal weinig Ja, inderdaad. Uh, dat iets, op. Dat is iets minder populair. Ik denk dat, uh, dat de Twitter map wel echt, uh, zeker als je bijvoorbeeld naar Twitter Vision krijgt, uh, waarbij het dan geanimeerd wordt, uh, dat, is, dat geeft wel een zeker uh, uh, cool effect, dat je zo van één land springt naar een ander land. Soms gaat dat redelijk snel. Uh, maar je ziet dat, dat Twitter wel een globaal uh, fenomeen is, dat heel snel uh, eigenlijk van start is gegaan, en dat... Uh, ...heel snel um, aan populariteit wint... ...en nog steeds dus in een, een gestage lijn uh, vooruit gaat. Um, zijn er nog interessante twitteraars... ...of, of uh, noemenswalige twitter, twitterers die, die je kan vernoemen... ...die je zegt uh, zeker interessant om eens te bekijken? Um, wat ik gemerkt heb... Uh, ...dat kan je binnenkort ook lezen op mijn blog... ...is dat een heleboel twitteraars uh, sterk geconnecteerd zijn... Mm -hmm. Dus je, je hebt het, uh, f, het fameuze lijstje van de a, -list, a -list -bloggers. Mm -hmm. En je merkt dat die op, op, bijna allemaal op Twitter zitten. Ofwel ben je ervoor, ofwel ben je radicaal tegen. Een aantal mensen hebben wel duidelijk laten merken van, voor mij hoeft dit niet. En dus, wat je dus merkt is dat uh, Bart de Bale van Netlijs, Pieter Baart van Pietel, uh, Michel Vuilsteken, uh, Kevin de Mulder van hè, dat onder maar enkele te noemen, dat die zeer sterk allemaal gelinkt zijn aan elkaar. Dus als je een beeldje, een printje maakt van de links van de, van de vriendjes, dat je dus inderdaad een, een zeer, uh, zeer sterk geconnecteerde graven ziet, waar je dus inderdaad heel veel mensen ziet die naar elkaar linken. Want je kan in de publieke interface zowel de berichten van één enkele persoon op, opvragen, als de berichten van de persoon met zijn vriendjes. En dan zie je hoe, hoe dat daarop... Uh, dat het echt een, een, een, een spel is van vragen, antwoord of van reacties op reacties. Uh, wat je dus ziet, dat het gewoon een middel is om, om een community te vormen. In die zin is het, is, is het makkelijker bij te houden dan de echte blogcommunities, omdat het een gecentraliseerd systeem is en dat is veel makkelijker om te analyseren. Dus dat ook interessante perspectieven biedt. Ja, maar dat hangt er natuurlijk vanaf van die berichten. En als de berichten is van ik heb honger, ik ga eten, ik ga <lacht> boterhammetje met choco eten, dan vraag ik mij soms af wat de relevantie ervan is. Mm -hmm. Ja, maar dat... maar dat is een beetje sociaal netwerken, die zijn een beetje, uh, soms redelijk heel, heel erg persoonlijk. Uh, en ja... Uh, yeah. uh, je hebt altijd natuurlijk het, het, het, het, het afweging, er zijn, ook, er zijn veel blogposts die gaan over uh, mijn kat uh, en, enzovoort. Ook uh, er zijn veel bloggers die ook heel, heel, heel diep over hun persoonlijk leven bloggen. En uh, sommige mensen vinden dat interessant en andere mensen vinden dat niet, en die zijn meer op zoek naar, naar inhoud. Dus, dus dat, dat denk ik dat we op Twitter net hetzelfde gaan, een beetje gaan tegenkomen, dat we het verschil daar zien, of een combinatie van dingen. In ieder geval leent Twitter zich toch iets meer voor de persoonlijke sfeer, omdat dat zo, zo heel uh, korte berichten zijn en heel, uh, heel, heel snel kan gepost worden, dus dat het iets meer in die richting gaat dan in de richting van uh, echt werkelijke... Uh, Diepgaande post natuurlijk, dat, dat kan moeilijk in 140 karakters. Uh, maar, maar misschien ook wel interessant voor uh, heel, heel nieuwe dingen. Dus het is, het is, doordat het zo snel is, is het voor, voor nieuwtjes verspreiden zich heel snel. Bijvoorbeeld, ook op, uh, waar het ook heel hard uh, naar boven is gekomen, is bij events. En als er zeker events zijn, uh, bijvoorbeeld, uh, wat is er geweest, Macworld of. Um, Overlaatst was er nog een bekende conferentie met de naam nu even ont South uh, by Southwest. South by Southwest, ja. Uh, ontgiet waar dus Twitter, uh, waar enorm veel getwitterd werd over die conferentie. En uh, dan krijg je zo'n soort van gezamenlijke pool van mensen die er allemaal over berichten. Uh, en ik denk dat Twitter er ook nog wat mee meer aan kan doen om dat uh, be beter te aggregeren. Dat je een soort van een stream of consciousness van een hoop verschillende mensen die allemaal tegelijkertijd aanwezig zijn op één event. En uh, dan krijg je daar zo instant feedback. Hoop dat, dat ja, wat, wat er nog niet aan bod is gekomen, is denk ik uh, kies om zelf uh, je profiel dus eigenlijk uh, uh, private te houden. Mm -hmm. Dan werkt het eerder te vergelijken met uh, een instant messenger: dat uh, een groep van vrienden jouw uh, bericht geabonneerd kan worden. Mm -hmm. Dan kan je dus zo persoonlijk gaan als je wilt met alle details. Maar je kan ook public gaan, zoals bijvoorbeeld met conferenties vaak gedaan wordt. Uh, en, Uiteraard ook uh, media services zoals BBC, VRT, mm. die dan het uh, als een soort uh, broadcasting gebruiken. Inderdaad. Ja, inderdaad. Je kan het inderdaad ook privé houden je berichten en dus enkel tussen je vrienden berichten uitwisselen. Uh, dat denk ik ook dat ze een voordeel heeft, zeker omdat het zo, een dat med dat het zo gedistribueerd is over verschillende media, over die sms, op de website, op instant messaging enzovoort. Dat zorgt ervoor dat het toch wel een handige tool is om ook te gebruiken binnen een vriendengroep voor uh, eventueel zaak af te spreken. Of voor een beetje up-to-date te blijven van waar iedereen uitspookt. Bijvoorbeeld als ze verschillende vrienden hebben verspreid over iets wat langere afstand dan één dorp of zoiets. Uh, dat is inderdaad waar. Wat ik persoonlijk wel mis, is uh, dat je eigenlijk niet van deze twee, uh, twee mogelijke... Uh, uh, applicaties kan genieten in de zin van je bent ofwel volledig publiek, ofwel ben je enkel binnen een beperkte vriendenkring. En je kan dus niet op een post-by-post -post basis uh, kan je niet beslissen van ik wil dit meedelen aan de wereld en dit enkel meedelen aan mijn vrienden. Ik denk dat daar nog een zekere toekomst is van Twitter om dat te kunnen doen, dat je die differentiatie hebt. Zodanig dat je dus van de beide voordelen eigenlijk uh, kan, kan genieten. Eigenlijk. En niet de keuze hoeft te maken. Maar dat zal dan wel... Uh door het bedrijf achter Twitter. je weet niet juist wat de naam is. Obvious uh, Corp. Obvious Corp. Dus, dat zijn ook uh, de mannen die ik... ooit achter Odeo stonden. Uh, en, uh, ja, en ja ook, dat uh, is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Met Odeo. Een, uh, een kleine, minder goede afloop. Ja, inderdaad. Uh, maar, uh, dus dat is, dat is het bedrijf erachter, Die zullen dat inderdaad hopelijk uh, doen. Maar ze hebben in ieder geval meer dan hun handen vol om het systeem gewoon draaiende te houden omwille van uh, de populariteit ervan. Ja, weer zien we hier dat het, het vrijgeven van die API dus, net zoals uh, ja. Google daar specialist in is, uh, zeer zeker heeft bijgedragen tot het uh, succes. Dus dat kan misschien weer een, een aansporing zijn voor andere bedrijven. Inderdaad. Dan, uh, systeem zo open mogelijk te houden Dat inderdaad, want, want door die API zijn er dus een enorme uh, massa aan tools verschenen om te twitteren uh, ik durf zelfs zeggen enorm veel uh, tools en we gaan er zo dadelijk enkele op een rijtje zetten uh, uh, het is zelfs meer nog dan in bloggen uh, wordt er hier enorm op, op, op de bal gespeeld. Waarom? Omdat het, het voordeel is, Twitter heeft zijn eigen redelijk eenvoudig kunnen opstellen. Hè. Je hebt maar één bericht, 140 karakters, dus er zijn geen ingewikkelde zaken. Image posting en grotere posts en titels en categorieën. En al die toestand, daar moeten ze eigenlijk niks van aantrekken. Waardoor de API redelijk simpel is. Waardoor dat je natuurlijk met zo'n simpele API inderdaad veel meer... Dat het de uh, uh, developers stimuleert om het te ontwikkelen van tools en gadgets en widgets en al die toestanden en webapplicaties. Dat, dat, dat, uh, dat is veel, veel makkelijker als de API simpeler is. Wat je bijvoorbeeld bij blogging minder hebt, waar je toch al te maken hebt met veel, veel ingewikkeldere API's zoals MetaWeblog, uh, wat toch veel moeilijker is voor developers. Terwijl de Twitter API is redelijk simpel is. Uh, gaan we dan maar meteen over naar, uh, naar die clients, of is er nog iemand die nog snel iets kwijt wil? Uh, Bruno, uh, een vraagje naar jou toe. Um, je bestudeert echt wel de, de, de Twitter, maar waarom twittert je zelf niet? Um, dat is een zeer goede vraag. Uh, ik voel niet de behoefte om te zeggen wanneer ik honger heb of wanneer ik uh, wat ga doen, om dat mm -hmm. zomaar uh, vrij te geven. Uh, maar dan kun je toch uh, private houden, niet? <laughs> onder vrienden. Kan dat, dat kan ik onder vrienden. <laughs> onder vrienden gaat dat. Ik ken het verhaal van iemand, uh, die is ook nog op de radio geweest, uh, uh, op Studio Brussel, van, uh, dat hij op zijn, zijn Twitter-stream allerlei berichten zet waar hij mee bezig is. En dan uh, had de vrouw erop gereageerd van ja, dat weet ik tenminste waar hij mee bezig is overdag. <laughs> uh, nu, ja. ik, heb niet, ik heb niet de behoefte om dat soort informatie op die manier door te geven aan mijn partner uh, plus bovendien kan ik overdag uh, ik mijn, mijn werk daar moeilijk aan, aan, aan allee, gewoon praktisch bezwaar, dat, dat gaat niet door de firewalls op het werk, dus, dus daarom doe ik het niet je kan ik, ook sms'en <laughs> ja, maar dat kost er zijn niet, verschillende manieren om... denk ik niet dat we er geld aan willen geven, want als je berichten nee. wil posten, dan kost het echter wel geld eh, want dan, eh, via sms dan toch ja, ja, via sms kost het wel geld, dus ik denk niet dat we daar uh, willen uh, wil mee beginnen uh, nee. uh, Twitter. het is wel uh, als je het eerst ziet, ik moet toegeven lijkt het een beetje stupied en je denkt wat is het, maar eens Inderdaad. dat je begint eens dat je begint, en dat zeggen ook veel mensen, en dat kan je ook op het internet nalezen veel mensen zeggen, wat is all the fuss about die Twitter is toch maar raar, waarom zou je dat willen doen maar eens dat je ermee begint, het is enorm verslavend. Echt, echt. Het is enorm verslavend. Zeker als je een aantal vrienden hebt en je bent het samen aan het doen. En je krijgt updates van vrienden waar je mee bezig bent. En het is altijd leuk. Uh, je voelt je een beetje, een beetje meer geconnecteerd met verschillende mensen. Uh, en en het, het is ook niet... Uh, je zou zeggen, het is zo onpersoonlijk, van die berichtjes sturen. Maar eigenlijk zorgt het ook soms als, als een soort van start voor een conversatie. En wanneer ik, ik iemand kan zeggen, oh, ik, die zegt, ik ben naar... Uh, Puntje, puntje, puntje geweest, een, een concert of zoiets. En dan kan, kan er bijvoorbeeld bij de volgende keer, als je die persoon ontmoet, kan je daar direct op inspelen en zeggen, oh, zeg, hoe was dat concert, ik weet dat. Dus dus in die zin is het, heeft dat ook zo op die manier zijn voordelen. Um, en het is duidelijk niet de... Uh, uh, we zijn duidelijk niet de enige die daar zo over denken. Goed. Uh, dus nu, de meer praktische kant van het twitteren. Hoe dat we kunnen twitteren. En we beginnen met het platform natuurlijk dat nog steeds het dominantste is. Windows. Olaf, kan je eens meer, wat meer erover vertellen? Ja, voor Windows zijn er een aantal applicaties. Uh, de meest bekende is waarschijnlijk Twitteroo. En dat is een heel, heel lightweight applicatie. En daarmee kan je dus Twitter-updates krijgen. Maar er is ook een balkje en daarin kan je eigenlijk in zo'n tekstveldje een Twitter-update aan sturen naar de Twitter-site. Dit is heel handig, want je krijgt dan een tekstballonnetje als er een nieuwe Twitter is binnengekomen. En uh, je hebt ook een klein archiefje dat uh, ongeveer een dag terug gaat, zodat je ook eens uh, kunt zien wat er de vorige uren allemaal aan de hand is geweest bij je vrienden. Mm -hmm. uh, dan is er nog Twitter Listjes. Die is gebaseerd op uh, het Apple-programma Twitterific. Dat beweren ze toch althans. Maar uh, dit is een passief programma, je krijgt enkel updates en je kan zelf geen update uitsturen en dat is een serieuze beperking. Want je hebt nogal de neiging om te antwoorden op andere Twitter berichten. En uh, als, als je dan ineens ziet van, oh, ik moet inloggen op de website zelf, dat is ja, toch een tempo die je ja. moet nemen. Ja. Uh, voor Vista heb je dan uh, Twidget. Ik heb jammer nog zelf geen Vista systeem, dus ik kan het niet uittesten. Uh. Maar, maar Bruno kan dat direct voor ons doen hè? <laughs> Nee nee. Uh. <laughs> ik, weet, ik weet dat jij uh, uh, denk momenteel zelfs nu van op uh, Vista uh, uh, bezig bent uh, niet waar? nee, ik, mijn, uh, uh, het niks staan. mijn voor de mensen die het niet moesten weten uh, Microsoft heeft uh, mij bedacht met een leuke Sony VAIO Vista -desk -desk, uh, laptop maar die staat eventjes in de kast omdat ik eerst even de one-care, dus het antivirus aan de praat wil krijgen. Ik wacht nog op wat codes, dus ik uh, verkies voorlopig nog mijn uh, beveiligde andere PC oh. om Windows XP te gebruiken. Ja, het is, het is, het is Windows natuurlijk, dus <laughs> da daar moet wel zeker een antivirus op. Uh, goed, inderdaad. Dus het Widget, een vis Vista Widget. En dan uh, is er nog integratie met Messaging Clients op Windows ook, Olaf? Ja, en voor Yahoo Messenger is er Twitter YM. En voor Windows Live Messenger is er Messenger. En deze twee programma's gaan eigenlijk je Twitter-statusberichten zetten bij het statusbericht van je eigen messenger. Dus ja. in plaats van online is het je laatste Twitterbericht. Ja, inderdaad. Dat is heel mooi. Een beetje integratie. Goed, ik ga even de MAC-kant van de, de zaak belichten... Op Mac is er de uh, bekende Twitterific applicatie. Nu, dat is een van de uh, meest uh, gebruikte applicaties. Uh, dat kan je ook zien op de Twitterholic-site. De Twitter uh, van Twitterific is namelijk... Uh, ...de tweede, tweede uh, in de ranglijst van de meeste followers. Er zijn een hoop mensen die, die, die uh, Twitterific gebruiken, op de Mac natuurlijk. En de Twitterific is ook de inspiratie van andere uh, Twitter-applicaties op andere platformen... ...zoals Twitteroo en zoals Michael uh, later zal uitleggen G-Twitter. Um, voor de rest zijn er natuurlijk ook de bekende widgets uh, voor dashboard. Twidget en Twitterlex zijn er... Uh, links hiernaar zal je allemaal in de show notes kunnen vinden. Uh, die zijn leuk als je een, een, een widgetman bent. En je uh, wilt graag posten via uh, uh, widgets. Als je, als je niet een applicatie voor wilt gebruiken. Maar Twitter vind ik zeer hard aan te raden. Net zoals Olaf zegt. Het werkt een beetje hetzelfde als die Twitteroe. Uh, waar, uh, waarvan... Twitterhoe die op Twitter is geïnspireerd. Ge ge je, dus, je krijgt updates van je vrienden op het moment dat ze binnenkomen. En je kan onmiddellijk antwoorden. En dat allemaal in een mooie, clean interface. Um, en als je het heel snel wilt doen op de Mac. En je bent een quicksilver gebruiken. Dan kan ik het Tweet script aanraden. Waardoor je dus on onmiddellijk met een zekere, een paar keystrokes op je keyboard. Direct een Twitterbericht de wereld in kan sturen. Goed. Uh, en ook, om uh, niet te vergeten, er is ook een plugin voor de bekende Mac uh, Messaging Client Adium, net zoals die plugins voor de Messenger clients op Windows, die ervoor zorgt dat je Twitter bericht, je Instant Messenger status bericht wordt. Dat is ook een mooi uh, beetje integratie op die manier. Goed, uh, het Linux-platform, Michael. Oh, ik gebruik sinds heel heel kort uh, G Twitter. Uh, geen Twitter. <laughs> sinds, sinds enkele uren. Uh, uren geleden. <laughs> Yeah. Uh, G-Twitter, zoals de naam zegt, uh, is het voor onderknoom, maar je kan het gemakkelijk ook onder KDE-werkende krijgen. Het is dus, zoals, zoals je al zei, Wim, um, gebaseerd op Twitterific, een klein venstertje um, waarin je de afgelopen berichten van je vrienden of, of publieke berichten kan bekijken, um, eventueel met een fotootje erbij en van waar je zelf ook uh, kan twitteren, berichten kan posten. Um, ja, het is eenvoudig en proper. Mm -hmm. en uh, zoals uh, in tweet script voor quicksilver kan je ook met scripting aan linux aan de gang, Jeroen jij hebt daar uh, eens naar gekeken. ja, um, er is voor Python een uh, programma eigenlijk een, een script uh, waarmee dat je Twitter aan de slag kunt met Twitter, en dus gewoon via de line uh, je Twitter status kunt updaten nu met een eenvoudig scriptje kan je dat dan ook gebruiken met catapult, uh, een beetje de Quicksilver in zijn kinderschoenen zeker, uh, voor Linux. Of althans voor KDE. Uh, en dan kan je heel snel uh, je Twitter status uh, updaten. En het Python Twitter script kan je in allerhande scripts verder gebruiken om uh, bijvoorbeeld je laatste e-mails uh, naar je door te twitteren ofzo. Bijvoorbeeld. Mooi zo. Een link daarover met meer uh, uitleg vind je ook in onze show notes. Cross platform kan je ook twitteren. Misschien kan Johan daar iets over zeggen. Uh, van uh, de, de cross-platform -messen uh, cross Messenger, Google Talk, uh, kan je ook een contact aanmaken. Dat dus uh, komt dan in je lijst met contactpersonen als uh, een andere vriend. Maar als je daar iets naar stuurt, dan komt dat uh, via de Twitter-API op het Twitter-platform. Inderdaad. En dat is niet alleen voor Google Talk. Ik denk dat ze ook nog verschijnen. Ik denk dat ze ook nog andere eh, messenger, messaging clients ondersteunen. Maar Google Talk is Jabber Protocol. Dus dat werkt op elk platform dat je maar wil. Uh, en dat is ook een heel makkelijke manier. Uh, als, je al een, als je al een instant messenger client hebt. De meeste mensen hebben dat wel op een of welk platform. Dan kan je ook snel gewoon door iets tegen die, die, die, die, die, die dat contact te zeggen. Kan je snel een Twitterbericht de wereld insturen. Ja, en je kan ook uh, met bepaalde commando's mensen toevoegen... Ja, mensen volgen. Directe en, berichten. Directe sturen. messages sturen. Ja, inderdaad, niet te ja. vergeten. Die, die features zijn we eigenlijk een beetje over tof gezien. Je kan ook directe Twitter berichten sturen naar verschillende mensen. Uh, dus eigenlijk gratis sms. Lees, lees gratis sms'en naar mensen. <laughs> Vanaf een, een pc wel. Verstandig. Vanaf een pc natuurlijk. Ja, ja. Uiteraard. Uh, altijd gezegd, Maar toch, dat is toch ook zeer handig. Um, goed. En uh, natuurlijk in het kielzoog van Twitter zijn er ook enkele webapplicaties uh, verschenen. De ene al wat bizarder als de andere. Uh, Autotweet die hier eigenlijk automatisch Twitter-updates kan posten voor jou. Uh, maar dat is volgens mij compleet uh, de, uh, de bal misslagen. Want dan, um, <laughs> wat is het doel nog dan? <laughs> dat is compleet nou, dat is zoals het ja, zoals... Dat natuurlijk... Dat dynamische is content kan zijn, hè? Ja, dynamisch misschien, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Het kan en... je een alibi verschaffen. Ja, inderdaad. <laughs> ah, nee. Ik heb toen getwitterd dat ik thuis was. Ik kan de moord niet gepleegd hebben. Ik denk niet dat dat uh, in, uh, in een rechtszaak uh, als Geen bewijs waars. materiaal zal zijn. Een e-mail, e twitter, maar uh, dat is een beetje obscuur, niet waar, Johan? Uh, of was dat, was dat die die je redelijk obscuur vond? Uh, ja, ik uh, zeg daar direct al een, een potentieel Nigerian uh, scam schandaal, want het houdt in dat je uh, een mail moet sturen naar die website met daarin uh, jouw username en jouw paswoord en daarachter dan uh, het bericht dat je wilt sturen. Ja. En dan zal dat automatisch ingevoerd worden waarschijnlijk, maar ze hebben wel je... ...wel je paswoord, dus dan kunnen ze ook alles doen. Ja, met autotweet moet je ook je paswoord geven. Ik ben er ook zo geen voordeel van om op lukrake website... ...je Twitter paswoord in te geven. Um, dat is meestal een beetje... ...ja, uh, vies. Dus daar zouden we... Uh, uh, ...blijf daar af, tenzij je echt uh, de nood voelt... ...om daar uh, uh, gebruik van te maken. En nog even. Uh, um, op, er is een Twitter-fan-wiki... Uh, en die bevat eigenlijk een hele lijst, een waslijst van tools en, en, en, en scripts en al, deze zeer, en al deze dingen voor allerlei platformen. We hebben een beetje het kaf van het koren gescheiden en een beetje de, de, beste, de beste eruit ge, uh, gehaald. Maar op die wiki kan je dus eigenlijk alles vinden uh, dat je maar ooit uh, zou willen hebben uh, over Twitter. Ik denk dat uh, jullie nu alles weten om aan de slag te gaan met Twitter, hè. Uh, gewoon even naar onze website surveinticht.be, en daar op onze laatste uh, podcast, dat is, is Inticht30, vind je alle nodige links die je zullen brengen naar alle mogelijke tools die je nodig zal hebben. Uh, daar kan je ook altijd een commentaartje plaatsen uh, als je zelf nog iets wil toevoegen aan deze discussie. En um, verder kan je ook daar jezelf toevoegen aan onze Frapper map, We zeggen dat je een trouwe luisteraar bent. Of luisteraar bent, of ons een voice-bericht achterlaten. dat we dan eventueel kunnen afspelen, indien gewenst. Goed, uh, ik bedank uh, iedereen uh, voor uh, zijn bereidwillige medewerking. En vooral Bruno, die uh, een, een avond heeft opgeofferd om zijn Twitter-kennis aan ons mee te delen. Graag gedaan. Goed, en uh, misschien uh, als je nog eens iets interessants uh, hebt bestudeerd, dat we je dat we nog eens terugvragen. Hè en Bruno, dit, ja? dit is het moment om uh, je website zeker nog ja, ja. te melden mijn ja, ja. blog kan je vinden op bvlg.be ja, bvlg.be dat is daarheen. makkelijk om te onthouden, en er komen dus ook nog enkele opvolgingsposts over Twitter dus zeker ook in je feedreader abonneren, goed Graag gedaan voor de promotie. Ja, dat is graag gedaan. Goed, uh, daarmee is deze inticht afgelopen. Tot de volgende keer.